9 uur. De Radio 1 Sportszomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, op deze dinsdagavond weer een volle tafel met gasten hier bij Radio 1. Ja, er is uh, ruimte voor van allerlei zaken. Uh, ook demonstrerende burgemeesters in Italië bijvoorbeeld. Ja, en uh, een Amerikaanse presidentskandidaat die ineens veel extra volgers heeft op Twitter. Eerst het NOS Nieuws. Hier is Freddy van Tijn.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 De miljoenenbrand in een Amerikaanse kernonderzeeër blijkt te zijn veroorzaakt door een dokwerker die een dagje vrij wilde hebben. De 24-jarige man stichtte twee keer brand. In mei richtte de eerste brand in de onderzeeër Miami voor 400 miljoen dollar schade aan. In juni brak er weer brand uit, toen buiten de onderzeeër. Het vuur richtte toen minder schade aan. De man die de branden heeft aangestoken zegt dat hij leidt aan angstaanvallen en depressies. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. De basiliek Sagrada Familia in Barcelona krijgt een Nederlands laagje. Een bedrijf uit Winschoten brengt een coating aan... die de buitenkant van het gebouw moet beschermen. De kleuren en beeldhouwwerken van de Sagrada Familia... blijven er beter door bewaard. Nu worden die aangetast door onder meer uitlaatgassen. Er wordt al ruim 100 jaar gebouwd aan de Sagrada Familia van Gaudi. Naar verwachting zal het nog zeker tot 2026 duren... voordat het werk is voltooid. Het weer tot slot. Het blijft nog lang warm. Vanavond om een uur of tien zal het nog een graad of twintig zijn. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of vijftien. Morgen en overmorgen ook zonnig en warm. Dan wordt het 23 tot 29 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Deze week elektronica voordeel bij wekamp.nl. Met kortingen tot wel 250 euro op heel veel elektronica. Zoals televisies, tablets, koffiemachines en koelkasten. Vandaag besteld, morgen in huis. Doe jezelf een plezier. Eerst wekamp.nl. E-matching, online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Met al die ontwikkelingen rond de nieuwe kilometervergoeding zou ik graag meer vanuit huis gaan werken. Maar hoe dan?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 En die sportzomer staat ook s'avonds garant voor een flinke dosis sport. Journalist Maarten Segers, met hem bespreken we het komende half uur... het laatste nieuws en zijn ervaringen natuurlijk uit Syrië. VVD-Tweede Kamerlid Helman en Peres, met haar praten we na half tien... over de crisis en over vijf Olympische Spelen als roei scheidsrechter. En natuurlijk ook nog steeds de gast oud-hockeyster en oud-Olympiër... Carol Taten. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weder in Italië honderden demonstranten in het centrum van Rome vandaag. Die uh, protesteerden tegen de vergaande bezuinigingen van de Italiaanse regering. Het waren niet de eerste de beste die hun stem lieten horen. Het waren honderden burgemeesters. Onze man in Italië is correspondent Rob Soudberg. Goedenavond. Hoi. Hallo, hallo. Wa waar maken ze zich zorgen over die burgemeesters? Ja, Het was een mooi gezicht, die honderden burgemeesters. Met olijf, groen, wit en rode scherp stonden ze daar in de binnenstad. Dus maken ze maken zich zorgen om de enorme bezuinigingen die ook hun gemeentes raakten, de, bijna een kwart van hun begroting, verdwijnt de komende jaar. Ze zien het allemaal als een vernedering voor hun gemeentes, voor hun regio. Want ze vinden dat ze veel strenger gekort worden dan de andere regio's. Nou ja, De verschillen die, die, die stellen natuurlijk nu hoog op. Wie wordt er nou meer gepakt dan de ander? Maar goed, daar stonden ze dus, die honderden burgemeesters... Vermengd met advocaten en andere demonstranten uh, vanmiddag hier in de binnenstad. Ja. In de regen, trouwens. <laughs> in de regen, in Rome. Ja. Welke regio's maken zich het meest zorgen? Nou, er zijn natuurlijk hele grote zorgen om Sicilië, hoe het daarmee moet. Hè. Sicilië is op dit moment, we weten dat het slecht gaat in Italië, eh, maar Sicilië is op dit moment gewoon het zwartste van alle gaten. Eh, de begroting de korte die lopen, of tekorten lopen daar inmiddels op tot 5 miljard euro. Veroorzaakt door ja, het probleem dat daar de afgelopen jaren veel en veel uh, te veel ambtenaren zijn aangesteld. Hè. Duizenden en nog eens duizenden ambtenaren werden aangesteld. Het was deels vriendjespolitiek. Het was uh, uh, deels bedoeld als een goed bedoeld werkgelegenheidsprogramma om jongeren aan een baan te helpen. Maar daar zitten ze nu dus met het uh, topsware ambtenarenapparaat. Ze kunnen het niet meer opbrengen. Het kost alleen al aan loon minstens 1,6 miljard per jaar. Maar je kan je voorstellen wat er daar gebeurd is. Er werken alleen nog eh, bij de afdeling groenvoorziening 23.000 mensen. Net wel, die moeten alleen het gras kort houden. Want dan wordt het gras hoger dan 5 centimeter. Dan komt de afdeling Bosbouw er tegenaan. Daar zie je een ander ambtenaar, apparaat voor. Ja, ze houden elkaar wel bezig in ieder geval. Ja, sure, yeah. ja. uh, uh, zijn er uh, plaatsen waar het echt slecht gaat, economisch nu, waar je, waar je dat echt kan zien? Nou ja, goed ja, Sicilië hè, valt op. Uh, de gouverneur die was hier vandaag op bezoek bij Monti. die heeft ook gezegd, ik ga aftreden. Uh, maar we weten dat er meer plekken zijn waar het beroerd is. La Stampa hier kwam met een lijst naar voren met tien steden. Dan heb je het over tien steden van meer dan 50.000 inwoners. Waar het zo beroerd gaat dat je moet spreken ervan dat die steden bijna failliet zijn. Napels bijvoorbeeld staat op die lijst. Palermo staat op die lijst en daar... Zich nu gewoon hele concrete vragen voor. Hoe moet dat na de zomervakantie? Kunnen de scholen daar nog wel open gaan? Uh, uh, ze zeggen we kunnen het niet meer opbrengen. En het zijn grote zorgen, dus niet alleen. Hè. Sicilië valt dan heel erg uh, natuurlijk uh, zoals altijd uh, in het oog. Maar de problemen spelen zich echt overal af. Hm. Ik kan me voorstellen dat als het lokale bestuur zo uh, uh, ontzettend protesteert tegen de bezuinigingen uh, bij de nationale regering, dat ook uh, internationale markten ook weer bezorgd kijken naar Italië. Wat is daar nu weer aan de hand? Ja, nee natuurlijk. Hè, kijk waar we natuurlijk allemaal van overtuigd zijn. En dat, is, dat, dat kan je natuurlijk ten, ook ten aanzien van het andere knoflookland Spanje stellen. He, dat, en net als hier speelt hetzelfde. We geloven allemaal wel dat daar serieuze uh, regeringsleiders zitten. Rajoy in Spanje, Monti hier in Italië. Mensen die serieus bereid zijn om, om, om te korten, om te snijden. Uh, daar geen moeite mee hebben. Maar we zien op dit moment in beide landen... dat de problemen in die regio zo ontzettend groot zijn... Iedereen zich nu begint af te vragen, ja, hoe gaan ze dat eigenlijk oplossen? En hier in Italië is het zeker zo dat, dat, dat, dat Monty, iedereen is er vol van... maar hij heeft zijn bord nu wel boordevol met de problemen veroorzaakt ja, door, door die regio. Ja, en dus gingen de burgemeesters toch nog maar weer de straat op vandaag in Rome. Dankjewel, correspondent Rob Soutberg. van nieuws en sport, de Radio 1 Sportzover. could be Robert O'Sullivan, get down. Ja, wordt nog net zo'n pet gekocht die hij op had. Ja, schitterend. Dus Opzoeken ligt ergens op zondag, geloof ik. Goed, Maarten Segers. Uh, studeerde dus islamitisch recht in, uh, in Syrië. Je hebt daar een tijd gewoond. Een werd je het land uitgezet, want je schreef artikelen stiekem voor de NRC. Ja. Was ook Radio 1 hoorbaar, volgens mij, als ik me goed kan herinneren. Uh, nu ben je hier. Je hebt nog veel contact met Syrië. Ja, ik heb toevallig uh, vanmiddag nog contact gehad met een uh, studievriend van mij die nu in Aleppo zit. Hmm. Hij is vandaag natuurlijk even gebombardeerd en uh, veel uh, gevechten nu in de stad tussen, tussen rebellen en het regeringsleger. En uh, ja, dat is gewoon heftig. Hè? Ik wat, ken de, wat zei die? Nou, hij? Zijn, zijn ouders zijn inmiddels de, sta, de stad uitgevlucht. Dus die zit in een dorp aan de buitenkant van Aleppo. Hij zit nu bij een vriend... Maar hij wil ook weg, maar hij kan dus, uh, de stad niet meer uit. Al die, st al die straten zijn opgebroken, overal is uh, vuurgevecht. Dus als hij nu gaat, ja, je kunt zo tegen een kogel oplopen. En uh, dat wil je ook niet hebben. Hm. Dus hij zit gewoon heel bang en de hele tijd vliegen hoort. Hij dus geluid van helikopters bovenvliegen, schoten, uh, uh, explosies. En uh, ja, er komen ook mensen aan de deur van... Uh, we moeten ergens uh, onderdak, kun je ons uh, binnenhalen? Uh, of we hebben medische verzorging nodig? Ja, nou, gewoon oorlog. Ja, gewoon chaos, ja. Um, wanneer ben je er voor het laatst geweest? Wanneer, hoe lang is dat geleden? In juli ben ik vorig jaar ben ik er uitgezet. Ja. En ik kom ook niet meer uh, terug, want ik ben een persoon aan ongraten. Ja. Uh, ik heb daar gewoon uh, vier maanden heel neutraal verslag gedaan. Maar dat was voor het regime allemaal niet neutraal genoeg. Dus die hebben daar gewoon eind aan gemaakt. Dat was vier maanden. En hoe lang heb je daar in totaal uh, gezeten? Tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar. Je hebt heel veel meegemaakt in die tweeënhalf jaar. Heb je, uh, heb je ook uh, zelf gezien dat de situatie verslechterde en dat het hierop uit zou kunnen draaien? Ja, in het begin is iedereen natuurlijk heel positief. Hè? En we hadden ook echt het gevoel, toen ik mee ging lopen in die demonstraties... van we gaan de geschiedenis hier veranderen... en we gaan het regime uh, tot aftreden dwingen... en we bouwen aan een nieuwe toekomst voor, uh, voor alle Syriërs. En dat was al meteen in de openbaarheid buiten, in, in Damaskus? Ja, die, die, die demonstraties begonnen heel klein in de moskee... Mm. en ook in, in, in kleine dorpjes in de buitenwijk van Damaskus... En op een gegeven moment waren we denk ik, met Goede Vrijdag met 6.000 man... trokken we op naar Damascus. Echt zo'n euforisch gevoel van uh, we leven in de geschiedenis en nu gaan we het doen. Jullie maken ons niks. Ja, en dan, ja. Ja, dan wordt daar gewoon machinegeweer worden er opgezet. En dan slaat zo'n demonstratie gewoon over in, in angst en paniek. En dat is gewoon heel vervelend. Eh. So, en ik, dit doet me ook gewoon heel veel pijn als ik uh, nu zie uh, die beelden ook van Damascus. Uh, Stadje waar ik altijd kwam, uh, bedrijf waar ik altijd zat. Helemaal kapot geschoten... Mensen in schuilkelders, ja, die kennen het gewoon niet meer terug. Hadden ze de betogers dit, dit helemaal niet zien aankomen? Dat het regime het zo zou, uh, zo, zo ontzettend veel tegengang zou geven? Nou, ja, ze hadden misschien gedacht, het gaat zoals in Egypte. Uh -huh. En uh, misschien is het regime wel tot, uh, tot concessies uh, bereid. Nou, die kennen dit, dat zijn ze helemaal niet. Die kennen maar één taal, en dat is de taal van geweld... Ze zullen alles te doen om, uh, om aan de macht te blijven. En het regime vecht zich gewoon dood. Ja, maar hadden die betogers dat kunnen weten? Hadden ze dat kunnen weten, ja, natuurlijk wel. Maar het vergt ook gewoon superveel lef. En uh, niks dan lof voor die mensen die veranderingen uh, proberen te brengen. Hè, maar je kunt het niet altijd als argument gebruiken van. hé, hey, we blijven maar thuis, dan is het in ieder geval stabiel. Mensen willen gewoon ook een betere toekomst. Ja. En nee. dit is wat ze krijgen. <laughs> En nu, uh, ja, ze moeten nu ook terugvechten. Dit is natuurlijk niet wat ze hadden verwacht... toen ze in de moskee uh, naar de maskers liepen... dat ze uiteindelijk de wapens zouden moeten oppakken. Uh, nee, het begon als uh, vreedzame betogingen. Maar ja, dat hou je dus vier, vijf, zes maanden vol... terwijl er continu op je geschoten wordt. Ja, op een gegeven moment ga je je gewoon verdedigen. En dan uh, neem je de wapens op. En dat heeft dan nog een hele poos geduurd... voordat ze uiteindelijk aan die wapens zijn gekomen. Dus dat, die komen uit Saudi-Arabië nu... of ze kopen ze van de Syrische regeringsleging... of op de Zwarte Markt. En nu zijn ze genoeg bewapend dat ze gewoon die tanks kunnen opblazen. Vind je dat wij hier een, een goed beeld krijgen van, van wat zich afspeelt in het land? Nou, het is, het is gewoon een heel ingewikkeld conflict. En, en, en het beeld dat geschetst wordt van oh, demonstranten, vreedzaam, die worden gebombardeerd. En iedereen in het land is tegen de president. Ja, de, dat is, ligt toch wel iets genuanceerder dan... Uh, dan dat. Hè. Er zijn ook gewoon nog heel veel mensen die het die regime steunen. Om wat voor reden dan ook? Omdat ze bang zijn uh, dingen te verliezen. Of, of uit angst dat ze zelf grazen worden genomen. Maar ik, ik keek vandaag nog op Facebook. Uh, een stelling over wat we, met wie ben je? Met de revolutie, met, uh, met het regime of voor stabiliteit. En dan krijgen al die drie die uh, stemmen, krijgen gewoon evenveel stemmen. En dat ligt dan in de duizenden, ja. Dus oké, okay, ik weet ook wel dat die arme rebellen in die dorpjes waarschijnlijk niet geen in toegang hebben tot internet. En Damask is in Aleppo waar de meeste voorstanders zitten wel, maar het zegt wel iets. En wat, wat vertelde mevrouw nou gisteren, dat uh, een, echte, uh, een echtpaar, de, de man, uh, was aanhanger van het regime en de vrouw veel tegenstander. En dat wordt gewoon een scheiding nu. <lacht> Hè, dus dat zegt maar, het, het, het gaat gewoon door gemeenschappen en families gaat het heen. En natuurlijk dan het hele conflict tussen die Alewiten en de Soenieten, die er nog eens meespeelt Ja, het is gewoon heel erg. Hoe gaat het aflopen? Ja, in Aleppo uh, lijken ze nu uh, de stad te hebben ingenomen, die rebellen. Uh, en in uh, Damaskus hebben ze dan verloren. Maar ik denk dat ze een nieuwe strijd uh, daar weer ook gaan voeren. En dan uiteindelijk uh, dat die stad ook wel zal vallen. Maar dan zijn we er nog niet. Uh, want dan heb je nog heel de kustregio, waar al die alewiten zitten. Dus dat, daar trekken ze dan uh, zich terug. En al die dorpjes rond Homs en Hama, dat is allemaal gemixt. Eén dorpje Sunnit, volgende dorpje Alawiti's. Ja, dat kan uitlopen op een, op een hel. Ja, ik ben heel negatief. En, en ik, ik bid ook gewoon elke dag dat, het, uh, dat mensen verstandig zijn... en bij elkaar komen om samen uit te praten. Maar ik heb, ik heb er gewoon niet veel vertrouwen in. Wat voor rol kan de internationale gemeenschap nog, uh, nog spelen? Nou, die hebben het gewoon verprutst. Oh, in wat voor, op wat voor manier dan? Nou, die hebben natuurlijk gewoon een jaar lang alleen maar lopen klungelen over uh, wat moeten we doen, en ze verschuilen achter de Veiligheidsraad en veto's. En op het moment dat het dat was begonnen met geweld, zoals in Libië... toen hebben ze moeten ingrijpen en die mensen proberen uit elkaar te houden. Nu is het zover uh, uh, gelopen dat het, dat het regime luistert sowieso niet. En die rebellen die luisteren ook niet meer, want die, zijn, die hebben zoveel mensen verloren. Zeggen van, dit zijn moordenaars, hier willen wij helemaal geen uh, deal meer meemaken. Dus die gaan uh, tot het einde. En uh, wat, uh, wat de VN nu ook nog besluit, van uh, resoluties, geen resoluties... dat maakt allemaal niks uit. Het wordt nu, de strijd wordt nu beslicht op de grond in Syrië. Zonder invloed van, uh, van buitenaf. Maar komt het ook allemaal aan daar? Hoe bedoel je precies? <coughs> nou, hoe er over hun gesproken wordt en dat er, gewoon niet, dat dat er alleen maar gesproken wordt. Ja, mensen zeggen. voelen zich gewoon in de steek gelaten. Van, ze hebben uh, een jaar lang geroepen en, en, en met filmpjes laten zien wat er aan de hand was. En ze hebben altijd misschien nog ergens wel gehoopt dat ze steun zouden krijgen zoals, uh, zoals in Libië. Maar om al verschillende politieke belangen is dat gewoon niet gebeurd. Hmm. Wordt er naar Rusland gekeken, erg? Uh, natuurlijk, er worden heel veel Russische vlaggen Rusland. verbrand. En, uh, Rusland, uh, die houdt het uh, met de twee tonen natuurlijk tegen. Ja, maar ik, ik vind, <hums> dit vind ik echt een argumentatie van... Uh, ja, het ligt aan Rusland, het ligt aan China. Wij, uh, wij als het ons lag, dan hadden we al lang ingegrepen. Maar daar geloof ik helemaal niks van. Ik geloof helemaal niet dat... Dat uh, Amerika of Engeland, laat staan, Nederland bereid is om daar uh, naar binnen te gaan met een fysieke troepenmacht. Dus een om, om... politiek spelletje dat over de hoofden heen wordt gespeeld. Ja, ja, ja zeker, zeker. En dat is gewoon heel jammer. Het is gewoon heel, heel zuur eigenlijk. Ja, je hebt daar um, uh, een tijd uh, gezeten. Je hebt uh, uh, gestudeerd daar uh, islamitisch recht. Toen ben je dus uh, journalistiek werk gaan doen, stiekem. Uh, vertel eens hoe dat is afgelopen. Um, nou, dat heb ik vier maanden uh, volgehouden. En op een gegeven moment ging ik mijn uh, visum verlengen. En uh, dan moet je dus je naam in de computer intypen. En dan gaan ze kijken, of dan ben je geen crimineel of ongewenst vreemdeling. En uh, ja, toen gingen alle alarmbellen af. Toen zei die man of van ja, je moet even zitten. Het is vast een verwisseling van, uh, van je naam met een andere naam ik ja, denk van, de kans dat mijn naam of die van een Irakese Iereke, straatcrimineel lijkt, natuurlijk vrij. vrij Zegers, klein. Gezet, Z-E-E-G. -E je voelde nattegeist. Ja, dus even later kwamen ze al binnen met, met de Kalesnikov van handboeien, dus toen werd ik afgevoerd en in de gevangenis uh, gezet. En dan in dezelfde nacht nog uh, in handboeien naar de gate gebracht en uh, naar Istanbul gedeporteerd. Maar werd je wel gelijk uitgelegd wat er aan de hand was? Nee, dat interesseert ze ook helemaal De vraag je van, wat, wat is er aan de hand? Ja, maakt niet uit, je gaat er gewoon uit. Ja, heb ik dan nog enige rechten of kan ik dan ook nog een advocaat spreken of zo? Ja, dan begint ze gewoon te lachen. Ja, nee, maar, ja. maar ik, ik, als je niet weet wat er aan de hand is... kan ik me voorstellen dat je ook bang wordt in zo'n land. Uh... Ja, dat is natuurlijk even schrikken. Maar op een gegeven moment zei ze... ze zeggen niet waarom of waarom je eruit moet. Maar als ze, ze eenmaal gezegd hebben van... je wordt gewoon het land uitgezet... dan weet je al van oké, okay, ik word hier niet beschuldigd van spionage... of, ah. of, of, of ik verdwijn hier in een of andere kerker. Dus toen was, toen was uh, de grootste schrik al verdwenen. Dus ja. ze hebben helemaal niet gezegd waarom je uitgezet? Nee, ik heb ze wel op de gang horen, uh, horen zeggen van uh, Oudgaat oh, het het is die journal journalist. Okay. Ja, ik, ik, ik weet prima waarom ze natuurlijk het land hebben uitgezet, maar het, het idee dat je recht hebt op verklaring of, of, uh, of uitleg van waarom iemand gearresteerd wordt, ja, het, ik, het is niet het groot hechterdom Luxemburg. We hebben wel te maken met Syrië. Ja. Weet je wie er verlinkt heeft? Of niet? Uh, nee. Heb je vermoeden? Oh, het kan iedereen geweest zijn. Het is zo'n enorm netwerk van... Uh, die veiligheidsdienst draait echt op shawarma, verkopers... en vuilnismannen en taxichauffeurs. Dus iemand die ook maar uh, uh, jou verdenkt van iets... die kan uh, dat gewoon uh, berichten en jou er dus uh, bijlappen. Het kan ook zijn dat ik met iemand van de oppositie heb gesprek, gesproken... die eigenlijk een dubbel dubbelrail speelt... en tegen hem verteld heb dat ik, uh, dat ik uh, stukjes schreef voor de krant. Dus het, het kan gewoon alles zijn onmogelijk te achterhalen. Jij had toen een, een relatie met de Syrische. Hoe is dat verder gegaan? Nou, ik, toen ik dus uh, eruit ben gezet, toen, uh, toen was er natuurlijk ook paniek bij haar. Ze heeft snel mijn laptop eruit uh, gehaald en aan de ambassadeur gegeven. En is een dag daarna naar Oostenrijk uh, gegaan. Waar gehaald? Uit mijn appartement. Ah, okay. Ja, daar ja. lagen natuurlijk al die spullen. Ja. En ook, als ze daar achterkomen, <laughs> ben je nog niet jaar. Maar toen uh, zei we dus naar Nederland gaan om daar uh, te trouwen... En te gaan wonen, maar dat, dat, dat kon dus niet. Om voor een verblijfsvergunning in aanmerking te komen... moet je een vast contract hebben. En een, uh, en een anderhalf keer minimumsalaris verdienen. En mijn vrouw moet dan ook Nederlands spreken en inburgerscursus doen. Ja, daar kunnen we natuurlijk allemaal niet aan voldoen. En dus wat hebben we toen gedaan naar Oostenrijk? Omdat we daar als EU-burger, uh, heb ik daar recht om te wonen. En ook uh, recht op gezinsvorming volgens de EU-wetgeving. Dus daar kunnen we dan leven. Maar ja, het is natuurlijk bespottelijk dat ik overal in de wereld kan wonen met mijn vrouw. Behalve, Behalve eigen... in Nederland. <laughs> ja, en, en t, zo is die situatie nu nog steeds. En we, als we daar dan uh, tien maanden gewoond hebben, volgens mij, in Oostenrijk... dan hebben we EU-rechten en dan kunnen we terugkomen naar Nederland... en uh, kan zij zich hier dan inschrijven om te werken en te gaan studeren. Ja, ja. ja, dat is een regeling die is bedoeld om, om, om gezinshereniging uh, uh, te voorkomen. Ja, ik begrijp prima waarom die regeling er zijn. Ze willen natuurlijk al die Marokkanen en die Turken... die, uh, die importbruiden uit de, de bergen van Marokko halen... die willen ze buiten houden. Dus dan maken ze het mensen gewoon onmogelijk. Maar de, het beleid is gewoon uh, niet functioneel, want je kunt het omzeilen... want die Marokkanen kunnen ook gewoon in Turnhout gaan wonen... en, uh, en daarna naar Nederland komen... En het maakt het leven voor mensen zoals ik... die gewoon een hoogopgeleide vrouwen hebben getrouwd... gewoon nodeloos ingewikkeld. Ja. Helemaal de Peres? Ik, uh, kan mij, ik kan mij best voorstellen dat het uh, gewoon uh, vervelend overkomt. Ik proef ook de emotie in het hele verhaal, kan ik mij goed uh, voorstellen. Alleen, ja, die regels zijn er natuurlijk wel gekomen... omdat er helaas ontzettende stroom was uh, van misbruik. En dan heb je, je zou alleen moeten kunnen bekijken... Hoe kun je nou echt reële gevallen, hoe kun je die er nou wel... Hè, waar ook een land zit waar je zegt wat, wat gewoon in brand staat... hoe zou je die er nou uit kunnen halen? Regel... Blijkbaar nou, gebeurt er niet. Nee, ik zeg dat, dat gebeurt dus nog niet. Alleen zeg ik, de hele grote stroom die natuurlijk op Nederland afkwam... Er is een gigantische stroom geweest. Je zegt, dat moet je toch afdammen, indammen... want anders blijven we dat betalen. Je zou alleen moeten nadenken, hoe kun je, wat we ook doen met echte vluchtelingen... hoe kun je daar nou wel een oplossing voor vinden... zonder dat je die hele stroom weer openzet. Want dat is al mijn zorg. Ik kan me de emotie voorstellen. Ja, maar het, het beleid werkt sowieso al in het begin al niet. Van wie ik ook ben, ik kan, ik kan echt wel een vrouw naar Nederland halen. Dat is het hele probleem niet. Ik kost me dan een half jaar in België of in Duitsland. En dan... Uh... Nou, dan kun je die regels aanschrijven. Die kun je twee kanten doen. Of je zegt, je gaat dat met al die landen doen... zodat het nog moeilijker wordt. Of je gaat zitten kijken, misbruik bestrijden... want dat betaal je wel als belastingbetaler in dit land. En hoe kun je de reële gevallen eruit halen? Dat vind ik altijd een punt om over na te denken... zonder dat je die grote stroom gelijk binnenkrijgt. Ja. Maar als ik dit verhaal zo zeg, ja, dat klinkt reëel. Het is een land wat ook in brand staat, maar die vrouw natuurlijk ook niet gewoon goed... de vriendinnen van Maarten ook niet goed kan wonen. Daar moet je over nadenken zonder dat je die deur helemaal open... Gezet, want dat hebben we ook gezien, ja. want dan is het land ook te klein. Dus dat is het probleem, hoe kun je de reële gevallen... echte vluchtelingen, dat speelt in al die zaken, hoe kun je dat eruit uh, halen. Ja. En, het, uh, en je moet ook in Europa natuurlijk gaan praten, want dit klinkt natuurlijk ook uh, bizar... dat je dan na een half jaar Oostenrijk uh, wel kunt komen. Ja, dus daar moet je over nadenken, juist over de reële gevallen, hoe je dat kunt doen... zonder dat je de grote stroom, die is net een heel Europa, zijn die regels aangeschermd. En besefte wel dat het andersom dus ook uh, werkt, hè? Dat als ik een Belgische nationale tijd had gehad. Had ik wel in Nederland met mijn vrouw kunnen wonen. Maar omdat ik dus Nederlander ben, ben ik dus onderhevig aan Nederlandse regelgeving en kan ik het niet. Ik toch neem het aan dat u nog steeds trots bent om Nederlander te zijn. En daar zijn dan nou gewoon. Is zo ik heb toch gewoon regels. Dat ja. hebben ook gewoon ja. met elkaar gewoond. Ja, ik het is waar volgens mij hoor. Maar. Ja, de, de trots op Nederland heeft natuurlijk in de discussie gewoon niet zoveel mee te maken. Natuurlijk ben ik blij dat ik Nederlander ben, maar het is gewoon heel vreemd en, en irritant. En ik, ik begrijp de, de regelgeving, het waarom, dat begrijp ik echt heel goed... en de argumentatie van, uh, van mevrouw ook. Maar zoals ze nu voor staat, slaat het gewoon nergens op. Nou, ja. dat gaat mij te ver, maar je zou kunnen kijken... reële uitzonderingen, want dat vind ik veel te ja. simpel. Ja, nee, hoe kun je reële dingen, hoe kun je er wel wat aan doen? Ja, we praten nu een cirkeltje, dus dat, dat, dat, dat ga ik nu onderbreken. Met alle respect. Carol, jij hebt toch ook een buitenlandse partner? Dat klopt, uit Australië. Heeft hij de enige vorm van problemen opgeleverd? Uh, nee, zij heeft uh, een werkvergunning gekregen omdat ze ging hier in Nederland. Dus uh, ze had een werkgever. En uiteindelijk uh, zijn wij getrouwd en moest ik ook wel voldoen aan inderdaad, een bepaald uh, inkomen en uh, een vaste stek. Je hoeft er uh, niet een turn-out te gaan wonen? Nee, nee, nee. We hebben geen probleem. Zelfs de honden mochten mij uit Australië komen. Dus, uh, en ja. We hebben er gelijk op Nederlandse les gedaan. Dus ze spreekt nu vloeiend Nederlands. Ja. Uh, nee, dus, nee, we hadden natuurlijk massen. Ze kwam ook als uh, atleet. En, um, en is op, op die manier um, kwam ze in Nederland ook binnen. Maar Sara heet ze toch? Dus ah, ze, ah, kan ja. hockeyën, kan ja. ze kan hockey. kan ja, Wat heb je als ze kunt Ik denk dat ze nog nooit van hockey heeft gehoord. En als die sport op televisie ziet, dat ze denkt: wat is dit? <laughs> ja. <laughs> ja. Okay. Gaan we hockey overhoeien? <laughs> ja, één in een van de twee. Het is uh, iets voor half tien. Zometeen praten we natuurlijk met jullie door. Elke dag van tien uur s ochtends tot dus elf uur avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Ja, Als je zoals uh, Mitt Romney, Amerikaanse presidentskandidaat, uh, op Twitter er iedere dag zo'n 3500 followers bij krijgt, dan kijk je niet op een volger meer of minder. Maar als je er in één weekend 135.000 volgers bij krijgt... dan is dat wel een beetje opvallend. Zo opvallend dat het gerucht gaat dat Mitt Romney... Republikeinse presidentskandidaat extra volgers heeft gekocht. Danny Mekic is naast de vriend vanavond ook internet-expert. Danny, goedenavond. Goedenavond. Wat denk jij? Kun je er in één weekend zoveel volgers bij krijgen... op een gewone manier? Nou, kijk, op het moment dat je een onbekende wereldburger bent... en iemand redt van de ondergang of iets geweldigs gedaan he hebt... dan zou dat best wel kunnen. Maar Mitt Romney heeft al maandenlang iedere dag 3.000 tot 4.000 volgers erbij. En precies dit weekend, en ook alleen dit weekend... kwamen daar dus uh, 140.000 volgers bij. Hij heeft er nu in totaal 807.000, bijna 808.000. En dat is heel opvallend. Want als je het grafiekje bekijkt, uh, dan zie je het een hele stabiele lijn zijn qua groei... En dus alleen twee dagen opeens heel veel extra volgers erbij. Nou, er is geen enkele reden uh, waarom die volgers opeens dit weekend uh, hem zouden zijn gaan volgen. En dus is de aanname van internationale experts dat dat volgers zijn die gekocht zijn. Overigens betekent dat niet dat hij die zelf gekocht heeft. Je kunt ook iemand volgers cadeau doen. Dat zijn dan wel nepvolgers. Dat zijn vaak niet echte mensen. Dat zijn accounts uh, die al heel lang niet meer gebruikt zijn. Of zelfs speciaal aangemaakt zijn om... Ja, als netvolgaccount te dienen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de reputatie in dit geval van Mitt Romney... die op moet boksen tegen Barack Obama... die 18 miljoen volgers heeft. Dus ja. hij heeft er wel belang bij om wat meer volgers te krijgen. Ja. Uh, voor alle duidelijkheid, Mitt, Mitt Romney's campagneteam ontkent... Hè, dat, dat, ze, dat ze volgers uh, hebben gekocht. Uh, maar jij, jij hebt het dus over het kopen van followers. Kunnen jij en ik dat ook doen? Dat we ons, uh, ons volgeraantal een beetje opkrikken? Zeker, zeker. Er zijn tientallen websites waar dat kan. Het is echt kinderlijk eenvoudig. Je gaat gewoon naar een zoekmachine. Je toetst daarin, uh, buy Twitter followers. Ja, en er komen zo tientallen websites naar boven. Eentje daarvan is bijvoorbeeld buy Twitter follow. En dan kun je voor 225 dollar 25.000 volgers kopen. Nou, dat is uh, best wel wat natuurlijk. Alleen, uh, als blijkt dat dat allemaal accounts zijn... die niet vaak twitteren en mensen komen daarachter... ja, dan kun je dus in een negatief daglicht komen te staan. En daarom is dus ook de vraag... Is het nou het campagneteam geweest van Mitt Romney... die deze nou ja, noem het bestelling geplaatst heeft afgelopen weekend? Of zou het misschien afkomstig zijn uit een kamp van mensen... die er belang bij hebben als hij in een negatief daglicht gesteld wordt? Ja, ja, dus, dus de aanhangers van Obama die voor Romney 100.000 volgers kopen... en vervolgens dat gaan zeggen? Nou ja, bijvoorbeeld, ik bedoel, Barack Obama heeft 18 miljoen volgers. Mitt Romney komt nog niet eens aan 1 miljoen mensen. Dus ik kan me best voorstellen dat hele goedgevige concurrenten van hem dachten... nou, weet je, laten we hem 100.000 followers cadeau doen in een weekend... en dan ja, dat lekker naar de pers. Dat is natuurlijk een optie. Aan de andere kant kan ik niet uitsluiten... dat er wel degelijk iemand van zijn eigen campagne-team achter zit. Want als je moet concurreren met Barack Obama... die 18 miljoen volgers heeft, meer dan euh, nou ja, 25 keer zoveel... Euh, ja, dan moet je op een gegeven moment ook wel meer volgers gaan krijgen. Dat zou ook een theorie kunnen zijn. En dan hebben ze misschien bedacht, nou, dan komt het misschien uit... Maar dan zeggen we gewoon dat wij het niet waren... en dat dat mensen uit het andere kamp waren die ons zwart willen maken. Maar ja, dan heeft hij wel 150.000 volgers erbij. Ja, maar toch, Denny, is het bij Barack Obama ook niet helemaal zuivere koffie, hoor. Want die, die wordt al wel gevolgd door 8 miljoen mensen. Maar hij volgt zelf 675.000 mensen. Ja, ja, dat kan toch helemaal niet. Ja, dat, ja, nou dat kan wel. Je kunt natuurlijk zoveel mogelijk mensen uh, volgen als je wilt. Je kan wilt, niet zo vaak en... klikken op volgen. Volg, <laughs> nee, volg, nee, volg, nee volg. Nou ja, daar heb je een hele handige programma's voor. En dat is een andere bekende truc om aan heel veel volgers te komen. Want op het moment dat je op Twitter iemand volgt, dan ontvangt die persoon daar een melding van, soms zelfs per e-mail. En dan staat daar dus, nou, in rol Danny Mekic has started following you, Danny zou gaan volgen. En je ziet gewoon dat in ongeveer 20% van de gevallen mensen vervolgens terug gaan volgen. Dus mocht je ook Nederlanders tegenkomen, ik had er vandaag weer eentje, die is mij voor de zestiende keer gaan volgen. Ik ben het gaan bijhouden. Dat is een zogenaamde sociale media-expert. Een knipperlichtrelatie heb je met volgt... hem. Ja, zeker. Die volgt 16.000 <laughs> mensen. Ik ben er één van. En uh, ja, hij wordt nu door 25.000 mensen gevolgd... en je ziet gewoon dat een heel groot deel van die 25.000 mensen hem zijn gaan volgen... nadat hij ze is gaan volgen. Hm. Maar goed, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Oké, okay, nu even met de bill of bloot, Danny. Jij hebt de 7813 volgers. Hoeveel heb je er gekocht? Nou, ik weet nog wel dat ik vorige keer bij jou in de uitzending zat... En toen dacht ik inderdaad, als ik hem nu ga volgen op dit moment... dan ziet hij dat mailtje binnenkomen en dan volgt hij me misschien terug. Dus dat is ook gelukt, want jij bent maar geen volgers gevolgd. Maar nu nee, valt me dat de ik vraag, dan geen Danny. Volgers. Nee, oké. Okay. Oh, niet. Hij heeft niet gekomen. Nee, nee, okay. nee, nee. Ik heb maar 10 euro van hem gehad. <lacht> Danny. <lacht> <lacht> Danny, bedankt u. <lacht> <Nee, bedankt lacht> het was iets minder dan 10 euro. Graag gedaan. Dank voor je toelichting. <lacht> Graag gedaan. Goed, het is uh, twee minuten over half tien. Freddy van Tijn met de NOS Headlines. De Britse regering gaat bij de rechter proberen te voorkomen... dat grenswachten overmorgen gaan staken. De werknemers op internationale vliegvelden en in veerboothavens... willen staken op de dag voor de opening van de Olympische Spelen... omdat ze vinden dat ze door een ontslaggolf overbelast worden. Het ministerie noemt de staking onverantwoord. President John Atten Mills van Ghana is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2009 president van het land. Mills had keelkanker, maar is toch onverwacht overleden. Hij werd onwel en stierf een paar uur later in een ziekenhuis. En zeker 34 plassen in Nederland hebben last van blauwalg. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Contact met de blauwalg kan leiden tot huidklachten, misselijkheid en diarree. Op de meeste plaatsen geldt een waarschuwing voor zwemmers. In sommige plassen is een zwemverbod van kracht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is de komende weken een absolute no-go-area voor niet-sporters. Maar vandaag mochten journalisten voor één keer een kijkje nemen in het Olympisch dorp. En dat liet onze verslaggever Edwin Cornelissen zich geen twee keer zeggen. Zometeen een reportage. Maar eerst gaan, gaan we naar Utrecht. Ja, klopt. De straten van de wijk, Kanaleiland, is niet nog meer als best gevonden. Maar de bewoners die er gisteren hun huis uit moesten, mogen nog niet terug. Weer werd duidelijk op een persconferentie vanmiddag... Hoe lang ze weg moeten blijven, dat is nog niet helemaal duidelijk. Er is wel een plan van aanpak in de maak, vertelt de lokale burgemeester. Dat wordt nu besproken met de betrokken partijen, dus met onze afdeling handhaving en toezicht en de arbeidsinspectie. En die moet uiteindelijk haar uh, toestemming voor geven, goedkeuring moet ik zeggen, voor geven. En zodra dat er is, uh, wordt er uh, direct uh, weer verder gewerkt. Intussen gaan de onderzoeken verder. Voor de bewoners duurt de onzekerheid en daarmee de onrust voort. Wij proberen natuurlijk die onrust te beperken. Nogmaals, we snappen heel goed dat bewoners ongerust zijn. Dat er, is geen enkele, er mag geen enkel misverstand over bestaan. We proberen met mannenmacht de informatie die nodig is... ook inderdaad bij de bewoners te krijgen. En iedere keer en ieder moment dat er nieuwe informatie is... die belangrijk is voor de bewoners... zullen we ook zorgen dat die informatie bij de bewoners komt. De gemeente Utrecht erkent dat de voorlichting aan de bewoners... tot nu toe beter kan... De directeur van de woningcorporatie Mitros heeft een vakantie afgeblazen vanwege de asbestproblemen. En Bij hem ligt nu ook de vraag wat er eigenlijk is fout gegaan bij het werk aan de woningen waar de problemen zijn begonnen. Dat, we, dat kunnen we nu nog niet, uh, niet zeggen. Uh, omdat uh, die onderzoeken lopen allemaal. En we zijn uh, nu aan het onderzoeken of er iets fout gegaan is. Uh, dat, uh, daar hebben we nu nog geen aanleiding voor. We hebben gewoon pech gehad dat door het slopen uh, geconstateerd daar die asbest vrijgekomen is... Die, die niet van tevoren voorzien was. En dat er zoveel, en dan ook nog deze soort asbest, asbest pardon, zat, was gewoon pech. Ja, anders uh, zou je het van tevoren moeten weten. En dit wisten we niet bij sloopwerkzaamheden, uh, dat dit soort asbest... Uh, uh, uh, dat, uh, dat wisten we van tevoren niet. Had u dat niet kunnen of anders gezegd moeten weten? Uh, dat kan je pas weten op het moment dat je de delen sloopt. We weten niet altijd wat achter delen uh, van bestaande woningen zit. En we komen heel vaak bij sloopwerkzaamheden asbest tegen. Dat is in Nederland heel gebruikelijk, want het is heel veel gebruikt. Alleen dit soort asbest komen we bijna niet tegen. We zijn heel weinig gebruikt in woningen. Ja. Bob Ruurs is eerste Kamerlid voor de SP. Hij promoveerde in maart dit jaar met een proefschrift over asbestregelgeving eh, in Nederland. En is letselschadeadvocaat. Goedenavond, meneer Ruurs. Goedenavond. Ja, asbest heb je in alle soorten en maten, zou ik bijna zeggen. In Kanaaleiland is het spuitasbest. Dat is het verschil tussen uh, die spuitasbest en het asbest dat veel mensen kennen, hè, van die grijze golfplaten daken op, op de schuur? Nou, kijk, asbest is asbest. Als uh, je aan asbest wordt blootgesteld, dus een asbeststof, dan is dat gevaarlijk. En of dat nou spuitasbest is of asbest uit die uh, golfplaten, dat maakt allemaal geen verschil. Je moet er gewoon niet aan blootgesteld worden. Nee, maar het zijn wel andere ja. soorten, toch? Nee, dus het is dus een andere toepassing. Maar het, het materiaal waarvan het gemaakt is, de grondstof asbest, is natuurlijk hetzelfde. En uh, hoe zij aan spuitasbest komen in een woning, is voor mij eerlijk gezegd een raadsel. Ik heb heel veel zaken gedaan over asbest in woningen, maar ik ben het in woningen nog nooit tegengekomen. We zagen het vooral in industriële toepassingen op scheep, uh, scheepswerven en dat soort zaken. Dus het gebruik van het woord spuitasbest verbaast mij hier. Uh, dit, is, dit is eigenlijk een vreemde toepassing in, in een woning. Ja, het, uh, het, het is ook niet verklaren als je weet waarom spuitasbest gebruikt werd. Het werd op grote oppervlakten gebruikt. Met name dus in industriële toepassingen en dat zou ik in deze woning. ik ken het alleen van de buitenkant, uh, zou ik in deze woning absoluut niet verwachten. Dus het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat daar spuitasbest, als men het zo noemt, is toegepast. Ja, waar, waar werd het wel voor gebruikt dan? Spuitasbest, zoals ik al zei, voor grote oppervlakten op schepen of op uh, terreinen, uh, grote metalen vlakken. Dus daar gebruikte men spuitasbest voor. En spuitasbest werd in Nederland verboden in de midden jaren 70. Maar ik zeg al, in woningen wel ken ik het niet. Er zit in woningen wel asbest, maar dan niet in de vorm van spuitasbest. Ja. Je moet weten, ongeveer 80% van de woningen in Nederland... daar zit wel op de een of andere manier asbest in. Alleen niet de toepassing spuitasbest, die ken ik daarin niet. Ja. Maar er, er zit wel verschil in de soorten asbest. Hè? De ene is kankerverwekkender dan de ander, klopt dat? Ja, je kunt zeggen, van alle soorten asbest kun je kanker krijgen. Alleen bij het blauwe asbest is de kankerverwekkende eigenschap... Heftiger dan bij de witte en de bruine asbest. Maar ik zou zeggen, we alle drie, gauw afblijven. Ja. Is het makkelijk aan te tonen dat je daar longkanker van hebt gekregen? Nee, heel moeilijk. De, de tijd is de tijd tussen de blootstelling en het ontstaan van de ziekte... ligt doorgaans tussen de 30 en de 40 jaar. Dus dus een hele lange periode. Uh, dus op het moment dat je nu wordt blootgesteld... weet je niet of daar ooit uh, schadelijke gevolgen van zullen ontstaan. Dan moet oh. je heel lang op wachten. En hoe groot is die kans? Heel klein, heel klein. Maar een, een fractie van de mensen die ooit blootgesteld wordt, dat uiteindelijk ziek. Dus je moet enerzijds uh, zeggen: het is een gevaarlijk stof. Je moet er afblijven. Maar je moet ook geen paniek zaaien door te zeggen: ik ben blootgesteld, dus ik word ooit ziek, dus ik ga ooit dood. Dat is gewoon niet zo. Het is maar een hele kleine groep van mensen. En dan heb je de groep pech gehad. Die er na zoveel jaar ooit ziek van worden. Ja, heeft, u, heeft u cijfers over het aantal asbestdoden? Nou, ik, ik zeg altijd: het is minder dan 1% van de mensen. Uh, die blootgesteld zijn, die uiteindelijk ziek worden. En dat zijn er natuurlijk nog veel te veel in Nederland. Want als je bijvoorbeeld naar dit jaar in Nederland kijkt, dan sterven 480 mensen aan, aan longvlieskanker. En dat krijg je alleen maar van asbest. Ja. Dus dat zijn er al 480 te veel, zou ik zeggen. Ja. Maar uh, dat zijn dus mensen die in 20, 30, 40 jaar geleden zijn blootgesteld. Uh, nou bent u letselschadeadvocaat? Uh, als mensen uh, met schade zitten of, of met, met gezondheidsklachten, wie moeten zij dan aansprakelijk stellen in deze zaak? Ja, kijk, eh, als je bent blootgesteld, als dus je kunt aantonen dat bijvoorbeeld in je woning asbeststof is geweest, en dat staat dan neer, dat kun je meten. Ik heb begrepen dat de metingen nog niet, dat de van de metingen nog niet bekend zijn. Eh, en je bent dus blootgesteld, dan heb je in, in, in aanleg, heb je natuurlijk eh, de mogelijkheid van een zitten over heel veel jaren. Dan moet je degene aansprakelijk stellen, eh, in dit geval de verhuurder, degene in je, die in de woning, eh, of die verantwoordelijk is voor wat er in jouw woning zit. Een afbest in je woning is een gebrek aan de woning. En daarvoor is de verhuurder aansprakelijk. Ja, en krijg je dan een schadevergoeding? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Nou kijk, schade, je kunt pas vergoeding van schade worden als je schade hebt. Wat als je nu dan blootgesteld, weet je niet of je ooit schade krijgt. Nee. Dat kan heel lang duren, zoals het al zei. Je kunt hooguit de verhuurder aansprakelijk stellen. Dus zeggen, ik stel u aansprakelijk voor de mogelijke toekomstige schade... En als de verhuurder dat weigert te herkennen, dan kun je daarvoor naar de rechter. Dan kan de rechter dat uitspreken. Maar dan praat je dus niet meer over een schadegoeding... Aan, aan zich, want die is er nog helemaal niet. Dat hoort eh, in de verre toekomst wel. Ja. Maar dan staat alleen juridisch vast dat de verhuurder de. Ja, en dat viel. De lijn met uh, Bob Ruurs uh, weg. Ik geloof wel dat uh, de boodschap duidelijk was... in ieder geval van uh, Bob Ruurs, eerste Kamerlid voor de SP... en schrijver van een proefschrift over als best regelgeving in Nederland. It beats only for you. You, you, you, you, you, you. No, I'm far from perfect. Nothing like your entourage. I can't grant you any wishes. I won't. day. My kind of love. Helman de Pires is hier. Die uh, naast Tweede Kamerlid voor de VVD uh, ook roeister is geweest. Uh, scheidt zich daarbij het roeien. Vijf Olympische Spelen. Wanneer was de eerste? 1988 Siel. Dat was een uh... Hele ervaring. Ik kwam daar als roeibondsbestuur. En toen zei de voorzitter van de Internationale Roeibond. na twee dagen. Jij gaat er ook scheidsrechter. en zorgen dat op dat botenterrein. met al die onervaren Koreaanse scheidsrechters. noemen we kampretten het roeien. maar zeg maar scheidsrechters. dat dat goed gaat lopen. En wat doe je dan als scheidsrechter? Ten eerste heb je altijd een starter nodig. bij het roeien. Dan heb je iemand nodig. die van opzij kijkt of die boten op hetzelfde moment vertrokken zijn. Kan tegenwoordig met een tv-scherm. Ja, maar... maar we blijven even in de 88. Dat was toen 88, nog niet, denk ik. Was dat met een touwtje dan of zo? Wat dan worden ze dan uit... vastgehouden. Dus je wordt vastgehouden door vaak een uh, kind... op te liggen die vlotten. En dan worden die bootpuntjes een beetje gelijk uh, gedaan. Omdat je die vlot een beetje aan kunt trekken. Dus dan zijn de, de boten... allemaal op dezelfde lengte liggen. Ze worden vastgehouden door kinderen altijd. En ja, op een gegeven moment beginnen de roeiers te roeien. Nou, en dan uh, schiet dat los. En dan moest je dat vroeger... Met dat oog doen. En tegenwoordig, dus moet je gewoon scherp kijken. Was er was een zwarte lijn getrokken, hè? denkbeeldige ja. lijn, dus twee punten. Zeg maar gewoon aan de overkant. Dan kun je fijn zien: is iemand te vroeg of is hij niet uh, te vroeg. Maar wat stond jij toen? Wat was jouw functie? Ik was toen gewoon op het botenterrein, want er waren grote problemen. Want de boten moeten op tijd op het water, want je moet op tijd bij de start zijn. De kleding moet kloppen. De boot mag niet te licht zijn. Daar zijn allerlei dingen te doen. Er komen als roeiers gewoon niet opdagen. En er waren een heleboel enthousiast. Koreaanse scheidsrechters, je mag er vijf, het organiserende land mag er vijf hebben van de twintig. Ja, die hadden wat begeleiding nodig, dus toen werd gezegd, jij gaat dat gewoon daar doen. Nou, ik... Hadden die wel eens een boot van dichtbij gezien, die Koreanen? Dat is geen roeiland. Het organiserende land dat zie je dan op, doet dan ook alle sporten mee. Ik heb in Korea ook ze daar zien meedoen aan het springconcours. Ik kreeg medelijden met die paarden, want er was <lacht> één paard dat de derde hindernis bereikte. De rest vloog iedereen eraf. Je moet gewoon meedoen. Er waren natuurlijk sporten waarin Korea gewoon goed was. Ze zijn ook dameshockey bijvoorbeeld gaan doen. Veel van het tikker kan ik mij herinneren. He? Maar ze moeten aan alles meedoen, mogen aan alles meedoen. Maar dat is niet altijd even gelukkig. Het gaat wat land natuurlijk. Ze wilden laten zien, wij als Zuid-Korea. Ja, kunnen iets organiseren. Maar wat is het vreemdste dat je toen in je eerste, bij je eerste Olympische Spelen... hebt meegemaakt als uh, roeischeidsrechter? Ja, je moest een aantal uh, Aziatische mensen vertellen dat de zaken toch net iets anders geregeld moesten worden dan zij gedacht hadden dat je denkt, ja, kom er eventjes vertellen dat het allemaal gewoon anders moet. Dat is toch een wat merkwaardige rol. Ik kwam er als bestuur, ik zat in de internationale commissie voor het damesroeien net op één jaar en dan kom je vertellen, ik heb de, had toen al de licentie voor internationaal schrijfsrecht en heren, heel goed wat u doet, maar we gaan het nu anders doen. Nou, ik ben dat ter plekke gaan organiseren. En toen, hoe werd er gereageerd dan? De roeiers en coaches waren mij dankbaar. Want je mag best af en toe zeggen... jongens, dit of dit klopt niet, dat moet je anders doen. A Korea maar mag je niet meer in. <laughs> Zo noodraad, ik dat denk ik niet. Ik heb altijd meer zorgen gehad over Turkije... toen aan onderair hoe dat verder moest. Maar, oh ja. maar Korea... Nou, en verder vond ik dat ze het uitstekend hadden georganiseerd. Maar dit was even gewoon pijnlijk. Je gaat een aantal mannen vertellen. Maar het was gewoon... Gebrek aan ervaring als die mensen. Ja, maar je kunt even weten gedaan. hoe ze reageren. Want je gaat ook nou, een voorstellen beetje en je zegt, ja. Maar Hoe uit ze dat? Want het zijn, dat is niet echt een volk dat zich uit, uh, makkelijk lijkt mij. Nee, niet makkelijk. Maar de kijkers zijn heel vervuld en zei: Wat doen jongens in? Nou, ik leg het nog een keer uit. Dus toen, uh, <laughs> ja. Maar toen waren er natuurlijk toch ook scheidsrechters uit andere landen. En daarvoor moet je dan bereiken dat die al gaan bijvallen... wat toen ook gebeurd is. Daarna heb ik toen, toen ja, die eerste wedstrijddag... of die tweede wedstrijddag ben ik erbij gehaald. Gewoon gezegd, jongens, zullen we gewoon eens een kop koffie gaan drinken... eens even rustig met elkaar praten. En profiteer van die ervaring die er nou gewoon is. Want er zijn natuurlijk in Europa en ook in de Verenigde Staten... Australië natuurlijk veel en veel meer hoewetstrijden. Dus daar heeft een scheidsrechter veel en veel meer ervaring. We waren bij... Uh, de scheidsrechters van roeien. We hebben er dus eentje bij, bij het botenhuis, zal ik maar zeggen. Eentje bij, de bij het botenhuis start. zijn er vijf. Oh ja, Eén met de starten. Ja, Dan kijkt er één of de starten in orde is. Dan vaart er één achter de wedstrijd dat, aan. Dat lijkt mij het leukste baantje. Dat is ook wat elke scheidsrechter het leukste vindt. Het varen achter de wedstrijd aan. En. Het moeilijke is, eigenlijk gaat dat altijd goed. Alleen, nou, zeg maar, één op de twintig wedstrijden kan eens iets gebeuren. Er kan een roer gewoon van scheef gaan zitten. En dan heb je boten zonder stuurman of stuurvrouw, in een vier. Als daar, een, kun je wel eens hebben dat ze aan de ene kant, we hebben daar net als bij het zeilen en bij alle boten, bakboord en stuurboord, dat de ene kant opeens veel harder trekt dan de ander. Ja, dan gaat een boot gewoon scheef. En dan kun je een andere ploeg gewoon gaan hinderen. En dan moet je ingrijpen. Dat is het uh, spannende. Kun je het voorkomen, maar ja, het kan soms in Twee halen gebeurd zijn. Dus je kunt het niet altijd voorkomen. Ja. En dan staat er ook iemand: uh, staan er ook drie bij de finish? Die moeten de volgorde vaststellen. Dat gebeurde vroeger echt allemaal gewoon op een trap zittend. Die staan er allemaal camera's en zit je zelfs te hoofdscheidsrechter bij de finish met de rug naar het roeien toe. bleek mij vorig jaar. Vond ik een gekke ervaring. Heb je dat wel eens gedaan ook? Ik was vorig. Als jullie liefhebber jaar... moet je dan, met je hebt ja, die uh, ik in Ik was het voetbalstadion. Vorig jaar bij het wereldkampioenschap onder 23 jaar in Amsterdam uh, mocht ik lid zijn uh, van de jury. En mijn laatste, op zondag, de laatste dag, had ik ook de baan op de finish. En er is één verantwoordelijke. Toen moest ik met mijn rug naar het roeien. Ik uh, nog de Benen, mijn eigen vereniging kwam langs. Nergens mm -hmm. <laughs> uit Leiden. En dan denk je toch, dit doet toch pijn. Dat is heel gek. Dan kijk je naar allemaal beelden. Je wordt dus ook niet afgeleid. Ja, dat weet ik nu. Wees wel wordt afgeleid. Het is merkwaardig. Het zal allemaal kloppen. Maar ik vind het uh, niet natuurlijk. Ja. Wat is het mooiste dat je in die vijf Olympische Spelen hebt meegemaakt? Ja, dan is, zeg je natuurlijk toch... Eh, als je uiteindelijk goud door Nederland gewonnen ziet worden... toen Rings en Florijn, waarvoor ik mij heel druk had gemaakt... bij het Olympisch Comité om ze uit te zenden. Ik zat dan ook in het bestuur van de Roeibok. En die zie, voor, eh, die zie je voor je ogen goud winnen. Dat is een moment dat je dan eh, nooit eh, vergeet. Want jij hebt gezegd van, stuur ze nou? Want ze... ze wilden eerst allebei skiffen altijd, dat is in je eentje. Eerst had de een in de, sk in de skiff gezeten. En toen in 87, dus het jaar voor Jules, was, was Rings... Eh, was toen in de skif, op de wereldkampioenschap Kopenhagen. En werd daar zevende en trok toen voor zichzelf de conclusie... ik kan nooit meer worden dan vierde of vijfde. Ik wil medailles. En toen kreeg ik van de, de coach van Drinks een telefoontje... ze willen samen. Ik zeg, nou, dan zal ik het Olympisch Comité bellen. En ik schold de ploeg, die eigenlijk al een aanwijzing op zak had... Uh, bellen die coach, uh, naar jullie gaan. Je hebt, je hebt, je hebt zelf nooit uh, de kans gehad om op te Spelen te roeien... Terwijl je, terwijl je het goed kon. Ik kon goed roeien, maar ja, toen in 1972 stond Dames Roeien niet op het Olympisch programma. Wij mochten het Olympisch dorp verkennen. We roeiden vrienden mocht mochten daar een proef draaien in het uh, muntje. Hoe gaat dat? Nou, dan mocht je kijken hoe het dorp was. Die straat waarna de hand die geest begonnen is. Dus dan zit je dan in een flat en je leest twee maanden later... wat daar voor vreselijks ja. gebeurt. Maar dan mocht je, je mocht niet meedoen, maar je mocht wel even kijken. Wij mochten, ja, ik vond het volkomen dwaas. Dat zei toen, maar je wordt dat dus geacht als uh, 21-jarige niet te zeggen. Maar ik vond het volkomen dwaas. Maar daarna is gelukkig, het was een sport. die toen zoals dus veel vrouwen sporten, ontzettend overheerst werd door de DDR. Rusland en uh, Roemenië, die werden dan 1, 2 en 3. Dus uh, het was een uh, merkwaardig iets, maar het geeft nog altijd het gevoel... van, hé, we waren er niet bij. Nee, het stond niet op het programma. Of je had niet de goede middelen genomen? Ik heb wel eens gezegd, ik roeide op gevulde koeken. Zij roeide op bodem steroïden, die spierversterkers, dat wisten ze ook. Ik heb toen wel gezegd, ik heb mijn vrijheid. Dat is mij ook wat waard. Ja. Hoe wist maar... je dat eigenlijk, dat ze dat gebruikten? Dat, dat ging al gewoon door de wandelgangen gewoon rond. En er waren dopingcontroles, maar die kon je toen alleen op wedstrijden houden. Dus dat hielp niet. Het gerucht ging toen al gewoon, we hadden het er gewoon over. Het was ook altijd heel geheimzinnig wat daar gebeurde. Ja. En zij schrokken niet van een dopingtest. Terwijl elke westerling zich heel ongemakkelijk voelt... als hij naar dat hokje moet om dat plasje te doen... waren zij er, ja, kan ik opgeoefend, opgetraind. Ja. Maar ik was niet jaloers of ze maar hadden wel de pest in dat wij niet wonnen. Ja. Maar ben je ooit... Ja, nu kom je vaak op... de spelen, maar je bent nooit als sporter geweest. Steekt dat? Of is dat... Nou, het was nou eenmaal niet zo. Het was niet uh, één keer niet zo. Ik ben heel blij dat ik er daarna nog gewoon schetsrechter veel heb mogen terugzien. En ook in de Roeibond actief ben geweest met uh, het toproeien te begeleiden. Dus wat dat betreft heb ik voldoende kunnen genieten. Ja, maar je hebt dus vijf Olympische Spelen uh, kunnen meemaken. Ik heb dat tegen Carol ook al. Uh, je hebt dus een, je even, kunnen zien hoe, hoe zo'n speler zich ontwikkelt. Wat is... Als je nu naar de huidige Spelen kijkt... en je kijkt terug naar die eerste Spelen van 1988... wat is dan de grootste verandering? Dat hele circus eromheen. En waren in 88, vijf Nederlandse ouders in Seoul. En waar er nu ongeveer kun je zijn, denk ik ongeveer... maar dat gold ook al voor Sydney en Athene. toch hè, Komen ze overal aan. Het is een veel groter circus geworden. Dat sparte blijft gewoon een roeiwedstrijd, Net als het hockey, hè? Want dat blijft gewoon die sparte. Die sparte die wil winnen... en zich daarop ook moet richten. Maar het hele circus eromheen... en voor de mensen die van buiten komen, de beveiliging in een Barcelona vlogen. Wij werden wel beveiligd met een politiehelikopter. Toen riepen wij lachend, wat moet je toch met die scheidsrechters beveiligen. Ja. Maar het is een veel grotere circus geworden. Het is ook een enorm veiligheidscirkels. En dan een enorm commercieel gebeuren. Met natuurlijk ook veel meer media. Iedereen twittert de uitslagen. Kun je zo meteen ongeveer al lezen. Ook als je geen 18 miljoen volgers ik hebt. Ik voel dat je het niet alleen allemaal vooruitgang vindt. Ik wil het vroeger wel iets hebben van iets kleiners. Maar het is gewoon ja natuurlijk toch het topevenement voor de sport. En als alles massaal wordt, zal dit het ook worden. Maar die sport zelf... Nou, dat hoor je dus ook als die vederig straks in het dorp zal komen... die man mogen ze ongeveer bodyguards meegeven voor alle handtekeningen. Ja, de vraag is of hij in het dorp komt de vorige keer. Had hij gewoon een eigen plekje? Ik begreep dat hij één keer na drie dagen er toen is uitgegaan. Maar die mensen geven ze ja. ook natuurlijk met de Steffi Het is natuurlijk heel mooi toen dat Dream Team meedeed in Barcelona... voor het eerst professioneel basketbal. Nou, dat was een heel 92. daar was iedereen vol van... Het ging wel een enorme kick. Uiteindelijk ja. zag je de beste basketballers... en niet gewoon een goed amateurteam. Ja. Dus dat moet je er ook bij zeggen, de beste sport. Maar Carol maakt zich sterk voor de Olympische Spelen in, uh, in 2028 in Nederland. Moeten wij dat willen? Ik vind als sport, zeg ik gewoon als sporter. Als sportliefhebber zeg ik, ik, zou het schitterend vinden. Ik zeg wel bij wat ik zag toen met uh, het hele gebeuren... Rondom, uh, toen hier het WK voetbal te krijgen. Ruim een uh, jaar, uh, twee jaar bijna geleden. Ja, toen gingen we van al onze eigen wetten uh, afwijken en een aparte belastingregime. Ongeveer de maas van Nederland zou de voorzitter van de, de Viva zijn. Ja. Dus dat lijkt me niet goed. Maar je moet kijken of je dat draagvlakken kunt uh, vergroten... want dat lijkt me heel belangrijk. Maar ik zou het heel mooi vinden. En ik ben eigenlijk benieuwd, hoe gaat het nou Londen? Gewoon een land, Want ik zie het graag niet alleen in staten en in dictaturen... dat je het ook gewoon kunt zien in een land. Hoe gaat dat nou? Ik denk dat het heel goed is om te kijken hoe gaat het nu in Londen. Dan kun je zien, is dat nou reëel? Want het zou wel heel mooi zijn als sportliefhebber, is het reëel om dat verder te proberen. Wat dus wordt een leerschool eigenlijk, Londen. Voor nou, voor is het betaalbaar, haalbaar, dat soort dingen. Van ja. Daar, daar krijg je denk ik heel goed van kijken. Gewoon een Westersland ook nog om de hoek. Hoe gaat het daar? Daar ben ik echt heel benieuwd naar. En ik hoop dat het goed gaat. Want je bent ook VVD-Kamerlid en tijdelijk woordvoerder van, van financiën. Het gaat een bak met duiten kosten, zo'n Olympische Spelen. Ja, dat gaat zeker veel geld kosten. Dus vandaar, ik zeg, ik wil bij Londen ook, los van de sport... maar dat kan ik gewoon direct zien. Ook zien gewoon wat dan gaat dat kosten. Het kost uh, veel geld, Ja, daar ben ik gewoon eerlijk in. En dat ligt op dit moment natuurlijk gewoon... Maar je natuurlijk toch, uh, ja, wat je je dat... iedereen naar uh, geld moet kijken, ligt dat best lastig. Ja, dus waar zo. gaat dan het meeste geld naartoe als je zo'n spelen organiseert? Je zult moeten organiseren, je moet allemaal accommodaties aanleggen, je zult wegen moeten aanpassen, je zult hotels gedeeltelijk mensen moeten vrijhouden, maar vooral die accommodaties zijn vaak ontzettend prijzig. Je moet bijvoorbeeld een roeibaan aanleggen heeft Engeland die aangelegd in Iten, maar er zijn landen die nooit roeien. Nou, denk aan Korea, waar je zegt, dat zijn toch hele prijzige dingen. En de veiligheidsspullen, die veiligheid waar je natuurlijk... aan politie moet inzetten en dergelijke, dat is dus ook een geweldig bedrag. En dat is dus de afgelopen jaren, de afgelopen twintig jaar... zeg ik echt, gigantisch omhoog gegaan. In Seoul was ook veiligheidscontrole, maar dan kun je ongeveer zo verder lopen. Ja. Maar en, en het punt is ook, wat je altijd ziet, dat men ook altijd... Zegt er komen een heleboel voordelen van. En dat is natuurlijk altijd de discussie. Wat moet je in de berekening meenemen en wat niet? Sydney bijvoorbeeld regent op heel veel toeristen. Het was echt een unicum voor hun. In Sydney, dat was zo mooi die mensen hadden te spelen. En die hebben toen nadeel gehad van 9 11. Want eigenlijk hadden die daar een kans willen hebben om veel meer te kunnen krijgen. Maar ik wil dus echt Londen volgen. Want ik zeg, als sportliefhebber zou ik niets liever niet zien. Maar je moet wel zorgen dat je baas bent in eigen land. En niet dus uh, de, het IOC. En je zult ja. ook naar het geld moeten kijken. En dit is een heel ongelukkig tijdstip. Geldt ook voor Engeland. Ja, ja dat, dat, uh, dat geloof ik wel. Um, um, nou we beginnen ook nog uh, over ongelukkige tijdstip, we beginnen ook nog de campagne binnenkort. Het, het wordt druk. Ja, we gaan uh, campagne voeren in uh, augustus dat gaat iedereen doen. En, ja, dat hoort er gewoon bij bij het vak. Ik had graag gezien dat het kabinet langer had uh, gezeten. Want ja. het is wel erg. Uh, Rommelig als je elke twee jaar verkiezingen hebt, maar het is zo. En tussendoor uh, blijven we ook nog wel gewoon actief. De euro loopt ook nog, dus dat. Uh, Komende nee, zomer gewoon ja, door. Het loopt nog, maar ja. rolt hij ook. Uh, ja. De sportzomer wordt langzaam een verkiezingszomer, had ik gehoord. Ja, jammer. <laughs> ja, ja zom verkiezingen. Ja, het is bijna tien uur. Uh, Zometeen uh, na tien uh, zijn we terug en dan maken we dat rondje in het Olympisch dorp, zoals we eerder hadden beloofd. Tot zo. Loopt hij of niet? Ja. Ja, ja oké. Okay.